Dames en heren, de Russen zijn bevrijd. De eerste Rus die woont al in Volgendam. Het is niet te geloven. Ze zien het hier natuurlijk onmiddellijk zitten. Hij woont bij Jan Keizer in de buurt. Twee huizen van Jan Keizer woont hij. Zijn naam is Boris Mavkov. Hij gaat ons assisteren bij het volgende liedje. Hij heeft het meegenomen uit de Oekraïne. En dat liedje dat heet Glasnost. De is mijn ijveren om je e En dan de, vila, de, rompia, de